Eisen met het NOS-journaal. Als het kabinet niet meer geld beschikbaar stelt voor veiligheid en justitie... dreigen drie belangrijke oppositiepartijen de begroting van minister van de Steur weg te stemmen. SP, CDA en D66 eisen nog eens 200 miljoen euro. Bijvoorbeeld voor de politie. De steun van de oppositiepartij is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Spaanse justitie heropent de zaak van de Nederlander Romano van der Dussen, die al ruim 12 jaar in de gevangenis in Spanje zit. Van der Dussen is veroordeeld voor de beroving en gewelddadige poging tot verkrachting van drie vrouwen, ondanks tegenstrijdige getuigenverklaringen. Onlangs gaf een man in een Britse gevangenis toe dat hij verantwoordelijk is voor een deel van de vergrijpen in Spanje. Bij het maken van de nieuwe wet aanpak schijnconstructies zijn fouten gemaakt. Mensen die in een sociale werkvoorziening werken of in de schuldsanering zitten laten vaak hun vaste lasten zoals huur- en zorgpremies inhouden van hun salaris. Als de wet op 1 januari ingaat mag dat niet meer. Tienduizenden mensen kunnen hierdoor in de problemen komen. Veel belangenorganisaties waaronder gemeenten en sociale diensten willen dat de wet wordt aangepast. China heeft woedend gereageerd op de dood van een Chinese IS-gijzelaar. Peking zegt dat de islamitische staat hard zal worden aangepakt na de moord op de 50-jarige consultant uit Peking. Daarvoor willen ze de samenwerking met andere landen verstevigen. In een korte verklaring bevestigt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de claim die IS eerder deed. Daarin zeiden de terroristen dat ze een Noor en een Chinees om het leven hebben gebracht. PvdA en SP willen het voeren van fantasietitels in de zorg verbieden. Termen als natuurarts en cosmetisch arts zijn misleidend, vinden ze. Echte specialismen moeten beter worden beschermd... en het moet voor patiënten duidelijk zijn wat voor opleiding een arts heeft gevolgd. Nu worden er titels gebruikt die een bepaalde bekwaamheid suggereren die er niet is.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 I'm in love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 Uh, ja, onze uh, harten zijn bij de mensen die daar aan het allemaal heel erg moeilijk hebben en heel erg veel nadigheid beleven. En vonden het wel gepast, uh, Henny en ik, om uh, deze ochtend toch even stil te staan bij uh, hetgeen dat gisteren allemaal op vrijdag de 13e gebeurd is. Het is een, uh, ja. een moeilijke wereld, Henny. Het is wat heel wat het triest allemaal ja. en, uh, het, uh, ja. en, en dan gaan wij toch zometeen weer beginnen met een, uh, een wat leuk programma en dat voelt ook best wel dubbel.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 Uh, groepen zeven van de Zandvoortse basisscholen. Uh, zij zijn degene die uh, gehoord hebben van hun leerkrachten dat er een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 En tot en met volgende week zondag hebben we nog de solo tentoonstelling Flower Power van Marianne Naderbout in het Zandvoet Museum.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 Uh, per persoon, maar u krijgt er dan ook een hele variatie voor. Ja, een heel gemeleerd gezelschap aan restaurants in Zandvoet uh, presenteert zich. Ik vind het is een heel leuk initiatief. Om en en kijken, is een goede oké, gelegenheid ja, ja. om bij allerlei restaurants binnen te lopen... waar je normaal nooit komt. En eens dus even te toetsen hoe het gaat. Exact. Ja, dus en dan, dan natuurlijk hele... op dezelfde 15 november. Helemaal ja. niet onbelangrijk. Ja, morgen. Ja, de intocht toch? van Sinterklaas. Oh ja, Sinterklaas uh, en Zwarte Piet. 12 uur, ja, ter hoogte van de rotonde. Nou heb ik mij laten vertellen. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dat de boot was um, verdwaald op zee door de mist. Oh. Ik ben ontzettend benieuwd. O je er iets voor, ik, ik heb er niets van gehoord. Ik kan me voorstellen dat het met dit, dit weer ook wel lastig is met de boot. Maar ja. Ik zag ze vanochtend hier al oefenen van de reddingsbrigade. Dus we zijn binnen. Inderdaad, Sint aan land te brengen met z'n ja. Pieter. Nou, gelukkig. Ja, dan hebben we nog uh, Classic Concert. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is morgen, op de zondag 15 november. De Peuterbibliotheek in de bibliotheek Zandvoort is er.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 En dan 27 november en dat duurt tot uh, 31 december het Wintertheater in het Zandvoort Museum. En dan hebben we 27 no november Friday, Friday Night Out. Met Willeke Alberti in het Holland Casino Zandvoort. Dus we doen zo muziek. Aanvang uh, s'avonds 11 uur, entree 15 euro. Oké, okay. nou dan gaan we even naar de muziek toe in afwachting van Gerard die op de fiets zit. En daarna maar... gaan we even vertellen welke gasten we nog meer hebben vervangen. Ja, vandaag, want... dat, gaan we, nou, dat moeten we eigenlijk ook nog even Zullen doen. We, doen dus in ons eens, programma. we zijn een beetje in de war door het uh, ja. Parijs gebeuren. Uh, ja, Gerard scholter dus de duimwachter, vertelt. Die komt. Uh, uitgebreid gaat hij ons vertellen. En we kregen Gilles Kok in de uitzending voor de verkiezing van ondernemer van het jaar. Oftewel, wie wordt de opvolger van IJzer Handels Antwoord? Ja, en de genomineerde ondernemers, heb ik begrepen, zijn daar best, uh, vinden dat heel spannend. Als ja, ik is dat wel spannend natuurlijk. Hoor.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 Buurgenotaal Hoogland bij Goedemorgen Zandvoort. We geven wat agenda Issues. De 27 november is er een zangavond in Café, Café Koper. Vanaf 9 uur s avonds. En dat is altijd een uh, dolle pret. Heel veel plezier. Jij bent er al eens geweest? Ik ben er één keer geweest, maar dat is weer een tijdje terug hoor. En, zie, en is, ging uh, je dan mee? Wat moet ik met je doen? Ik ben niet zo'n zanger, dat is het punt. Maar andere mensen kunnen spontaan ingaan. Ja, het is, is een, uh, het is gewoon gezellig. Uh, dat is gewoon de bedoeling. Een dorpse gezelligheid in Café Koper. En dat is er helemaal toevertrouwd. Dat dus de, de 27 november om 9 uur s ja, avonds. Ja, dat doet me even denken aan die eerste pubs, hè? Waar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 gaan er heel veel um, uh, basisschoolleerlingen van groep 7 naar jou luisteren. Dat weet ik uit goede bron. Dus misschien heb je nog voor die basisschoolleerlingen iets leuks zometeen. En excursies. en We gaan het horen. Ja, oké. Okay, nou, ik... <laughs> ja? ja, ik kom eerst even op adem nemen. Ja, je bent op de fiets ja, gesprongen waarschijnlijk. En, uh... Ja, het, het ging... Uh hele vreemde ochtend was het uh, sowieso voor iedereen he. Ja, ja, dus ja. Dat wat er allemaal gebeurd is. We hebben het even over gehad toen net hoor. Ja, ja. dus uh, nou, mijn collega en ik ook. We moesten gelijk om acht uur uh, ja, aan de bak. Er was uh, een probleem met een het, dat heb je toch, he? als er ja. zo'n zo 3000 hetten rondlopen. En, en wat was het probleem met nou, het Dat noem je dan, hij had een gebroken loper, dus een van zijn poten uh, was kapot Ach. en uh, gebroken.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 Ja, en, en, en, en, ja, precies. En ze, ze hebben een enorme goede schutkleur, hè? Ja, ja. Zo, ja schitterende ja, die Maar wintervacht... mogen jullie zelf dan afschieten, of niet?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 Dus, dus, Was het een uh, jong beest of een wat ouder? Ja, een, een, een hinde. Ik, ja, ik schat van twee, drie jaar. Dus uh, een ja. vrouwtje ja. van twee, drie jaar. En uh, een en, loper, zij hebben dus de poten verschillende namen? Ja, ze hebben de lopers, dus de vier poten, dat zijn de lopers. Zeg maar, oh, de alle vier harten, ja, de ja, ja. We praten niet over poten, maar over de lopers. Ja, zo is het. Ja, is uh, alleen bij herten zo? Ja, bij het uh, hebben ze. Dit zijn de jachttermen. Net, net, net als het Pinceel, dat is. Uh, ja, Pardon? Het Pinceel, de... bijvoorbeeld, ja, dat, ja dat, dat, dat doe ik altijd bij kinderexcursie, ik denk, god, hoe moet je dat nou toch weer? Het Pinceel, dat is ja de piemel, zeg maar, van, van uh, kijk, daar hangt, het Pinceel hangt daaronder onder oh, de dam. Een prachtige zeg maar. naam. Heb jij er ooit van gehoord? Wil? Nee, nee, nee. Deze is er nog niet. Ja. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ja. Nou. Daar schildert maar mee ik ware. kan uh, ja. dus thuis ja. tegen mijn kat dus ook zeggen van... kom op met je vierlopers Ja, juist. ja. Nou, die katten van mij die zijn niet zo loperig. Dus dat is wel lastig. Nee, daarom. Daar moet je ze loper, ja. moeten ze de poten lopers heet En hop, daar gaan ze. Ja, zo zie je, dat Dus het is dus uh, op zo'n zaterdagochtend voor jou... Een gelijk ineens uh, onverwachte dingen. Ja, en we en ja. merken de laatste weken... Het, het was zo van schitterende herfst... hebben we nog steeds eigenlijk, hè? Ja, dus, uh, ja. En uh, ja, mooi weer.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 Midden in het duin. Een hele hoop mensen weten het misschien wel waar die tamme vossen zich, hè, die belovossen zich ophouden. En uh, daar staat dan ja, zo'n zo paddenstoel met een wegwijzer. En als je inderdaad niet even, als je even vluchtig kijkt.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 Gaan ja, jullie redden? Ja, dus ja, toen. De drijfkaart wist ik erbij, want ze gingen wel. Ja, op een klinkerweg liepen ze. Maar waar? Welke ja. klinkerweg lopen ze. Ja, dat is heel en, moeilijk. En aan ja, te was, er was uitzoeken geblazen. Ja. En nou, uiteindelijk om half acht had ik ze gevonden. En, oh, uh, mensen blij. Ja, nou, één vrouw, was heel cool, heel kalm, was ook wel mooi. Ze zegt, ik had al bedacht waar we gingen slapen. Want we hadden een bunker tegengekomen. Daar is het, gaat het nooit zo koud worden. En uh, jassen overkomen. Nou, die andere was echt heen. wel. Die andere ja. vloog me bijna om mijn nek. Zo van, uh, <laughs> hij heeft me gered. Zie je ja. maar weer. Hè? Ja. Je maakt dus wat mee, hè? Ja, als ja, ja, het zeker. over de herten. Uh, dat er, ja, er zijn er heel veel. Natuurlijk te veel waarschijnlijk. Maar, uh, wat gaat er nu gebeuren?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 uh, st ja, ja. Steekhoudend zijn. En heeft aan alle protocollen ja. voldaan. Je ja, ja, gaat oh. nog eens keer alles heel goed na. Ja. En dan ja, is het uh, vermoeden dat, dat er gewoon in januari gaan we beginnen. Dus met, dat uh, gaat wel vrij snel. Ja, op dat, zicht, dat is het vermoeden. Nou, ja, meteen in het ja. voorjaar, dan, dan kunnen er eventueel jongeren komen. Ja, het, ja, als ze als de. Maar goed. Da, dan gaat we zelf ook de procedure in. Dat er protesten kunnen komen. Hè, dat, dat je uh, ja. een protest uh, ja. kan aantekenen. Dus ja, en in uh, dat geval houdt dat weer op de auto. Dan houdt het ervan? weer op. Ja. Dat dat ja. weer is. Uh, ja, het is zo uh, dubbel. Hè. Aan de ene kant, ik ben een enorme dierenliefde. Ja. Aan de ene kant weet je dat...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 volgend jaar komen dan die kalveren er weer bij. Maar je loopt altijd een, een, een jaar achter, want uh, ja. Ja, je weet wel dat er tussen de 500 en 1000 kalveren zijn er weer geboren. Dat dus zoveel die hinder zijn Dus kan je dus er... vermoedelijk echt gewoon weer ja, bijtellen. Ja, ja, ja en, dus uh, het, het is echt te veel. Het is jammer dat er geen een humanere manier is om, om de herten ja. te, te verwijderen. Precies, op de tv is het in die serie De Hunt. Hè, weet je wel, daar is het zo van? Uh, daar is er, zijn de roofdieren en, uh, en, en uh, dieren waarop geroofd wordt. Maar, ja, maar die ja, dan ze dat zelf dat. op. Ja. Ja. Het is gruwelijk om te zien en toch weet ja. je dat dat de natuur is. En dat de... is wat er hier gebeurt. Er ja. zijn geen natuurlijke roofdieren. Nee, nee, dus, is dan dat de is mens niet degene die de verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Toch? Ja. ja, en wij, en wij zijn... Uh, ja, we zijn we zelf een postzegeland. Hè. Ik bedoel, we kunnen ja. die hekken die hebben we moeten plaatsen. Want anders lopen ze hier overal. Ja. Uh, de gevaar voor het verkeer. Of je moet net zoals... Uh, uh, Nieuw Forst, heb je dat in, in Engeland. Ja, ja, ik daar heb er ooit heb gekampeerd. Ja? Ja, en dan krijg je een briefje mee met... Uh, let op, uh, geen eten op de grond en zo. En want uh, slangen, adders... Uh, ja. Je kan het zo allemaal zo gek ja, niet verzinnen. Ja. Dus ik ben er al niet zo bijster voor. Dus ik ontdekte dat ik daar uh, een kopje thee zat te drinken, buiten ons camper. Met mijn benen erg omhoog. Ja, ja. En, en, en, en luisteren naar alle soorten geritsel. Ja, maar het, en zo. Is maar het is wel van, mooi. Ja. Het ja. is ja. fantastisch. Ja, want ja. die, die forest ponies die lopen gewoon door de dorpen door overal ja. heen. Daar hebben mensen allemaal gewoon hogere hekken bij hun zuin ja, gezet. En daar ja, ja, moeten we uh, ons allemaal aangepassen. Dat kan. Uh, noem je dat? Van die wildroosters? Wild, uh, ja, wild Roosters. Ja. ja. Maar weet je, wat het is? De, de, de hedendaagse mens die, die weet amper nog wat natuur is. Als je jonge lui iets vraagt dan kijkers op een iPad of op een telefoon. Ja. Maar gewoon eens even de natuur voelen en proeven. Dat, dat uh, ja. ontbreekt er vaak ja. aan. Dus, uh, maar toch, in die vakanties, je weet niet half hoeveel, hoeveel vader, moeders, opa en oma's, vooral. Er zijn, uh, zijn vader en moeders nog aan het werk. In die vakanties zie je enorm veel uh, kinderen. Is enorm toegenomen. Ja, nou, dat, is, dat, dat is, is heel goed. Ja. Hè? Ja, zelfs,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 down the highway. Go in my dat hij heeft inmiddels een aantal blaadjes meegenomen, die van alle bomen kunnen vinden bon ja, op, uh, in, bon in de waterleidingduinen.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 Ja, de buis is dit. Het is de uil. De uil. De bosuil. Ik dacht even met jou van de buizen. Maar het is de uil. ja is ben Gerard, je bent geslaagd. Ik heb even met tuinvogels geluiden. En we hadden dat ook niet anders verwacht. Nee, want je hebt het mannetje en het vrouwtje bosuil. Ja. Nou weet ik het. En je hoort meestal dat mannetje roepen. Van ja, ik heb dat uilenfluitje wel eens meegenomen hier. Die neem ik dan met mijn avondexcursies mee, weet je wel.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 En dat dan dan begint hij ook. Ja. Ja. Het is wel mooi, het mannetje en vrouwtje boshout. Die komt hier ook het meeste voor. Eigenlijk is dat nog de enigste uilensoort bij ons in het duin. Huh. He, want door de, door de, door de ja, uh, Havik. Maar ook de boomarter. Zijn die andere uilen, die zijn gewoon uh, ja, te traag geworden. Dus die zijn het slachtoffer geworden van, van die andere roofdieren. Want ja, we hebben enorm veel uh, roofdieren. Qua, qua vogels hebben we wel genoeg roofdieren in het, in het, ja? In het duin. ja. Dus uh, ja, die zijn het dus slachtoffers. De havik worden. en. En, ja. en de boomarten.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 Engeland al uh, alle rode eekhorens doen verdrijven. En, ja. Oh. Ja. Dat vind het wel leuk, veroveren. die eekhorens. Ja, ja. leuke beest. Ja, geweldig. Uh, ja. Also, zo gauw, dat kan ik me gelijk wel hier zeggen ook. Zo gauw mensen een zien in het Duin, hè, in de Amsterdamse Waterlijn Duin. En geef alsjeblieft door aan het, uh, aan het bezoekerscentrum. Maar dat geldt trouwens ook voor een roerdomp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 golfjes erin. Ja. Prachtig gekleurd is die dat ja. eikenblad.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 Dit is dan een populiere blad. Nog groen, geel. en uh, met, met een inkvlekken zwammer op. Er zit een zwarte vlek op. Nou Vroeger moest ik altijd het sprookje vertellen. Dat waren het door de kaboutertjes. Die morsten dan met hun inkpennetje. Maar ja, dat is niet meer. Ja, hè? Dus dat verhaal, dat vertel ik niet nou, veel meer. de kaboutertjes meer. wel. De leerlingen niet meer. Maar de kaboutertjes die schrijven nog met pen en inkt. Weet ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Ja, <laughs> ik ga er gelijk weer een beetje in geloven. Ja, maar, ik uh, ook. <laughs> dus dat is de, de, de S door een blad. Nou, er, er, er, dat is echt geveerd blad. Hè? Dat, dat, uh, van de varens. Dat, uh, mensen kunnen dat beeld wel voor hun halen. Hè? Varens. Zo gauw het een heel licht nachtvorstje is geweest. Of het is tegen nul. Worden alle varens gelijk bruin. Dus, dus die grote hoge adelaarsvarens. In het begin van, uh, van, de, van de duinen. Van een meter of meer hoog.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 in de zuidduinen, bij die aardappelenveldjes... in de teeltakkertjes, zie je dat ook wel. Dan is er net nog een vleugje nachtvorst ja. over het blad gegaan. Ja. Dan zijn die aardappelen, die komen dan al uit de grond. En dat zie je dan, dan hier in zie de... Je het, ja. Ja. Ja, die, die vinden dat allemaal ja. niet prettig natuurlijk, die nachtvorst. Ja, nee, nee, dan... Uh, het het kan komt dat doordat er te veel vocht in die bladeren zit? Eh... Uh,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 Dat was toch altijd zo? Ja, dat ja, is ja. zo. Ja. Ja. Dan mag ik heel even tussendoor wat vragen. Waar krijgen wij ons water vandaan? Uit Kraan, de Zandvoorters. Ja, hier. jullie krijgen van PWM. Hè? Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland. Eh. En waar komt het water vandaan? Komt het komt uit IJsselmeer. Toch uit okay. IJsselmeer. Ja. Helemaal uit IJsselmeer. Dus je hebt daar Andijk. Eh, eh, nou, Enkhuizen, dat weten de mensen, eh, mensen ja? wel. Ja. Dan ga je iets eh, noordelijk. Daar heb je dan Andijk.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 een transportbedrijf die het water vanaf het meer richting Kastricum uh, brengt. Grote buizen dwars door uh, Noord-Holland eigenlijk heen. En daar wordt het in het uh, duin geïnfiltreerd. Dus toch? Uh, en dat water krijgen wij. Het zuiveren ja. van, het, van het water uh, uh, uh, wordt door de duinen gedaan. Ja. Wat vroeger hier in Zandvoort werd gedaan, wordt nu daar in Kastricum gedaan. Kastricum, ja. Dus is in het feite. Het is eigenlijk wel raar dat wij eigenlijk water krijgen wat in Kastricum gezuiverd is. Terwijl we in onze gemeentegrenzen uh, ja. de hebben hebben, waar we dus geen water maar uit Volgens krijgen. mij ja, was dat, dat is toch een vroeger apart, zo, ja. dat, dat, dat de omgeving van Haarlem, het werd ook hier gezuiverd, ja. het water, ja. Maar nu daar, en dan uit het IJsselmeer, maar we krijgen... Duinwater gezuiverd door de duinwater. Nee, dat is met de ingewikkeld. Ja, ja maar, maar, maar, gezuiverd door PWM, inderdaad. Ja. De, Pwm, dus, dus, ja, okay. de, dus die uh, voorzuivering is wel in Andijken. Want daar halen ze al slipdeeltjes ja, uit, precies. zware metalen. Zodat er geen te veel afvalstoffen in, in het duinwater komen. Ja. Ja, ja. En zo gebeurt het bij Waternet net zo goed. Hè. Wij halen het, uit, het Rijn, uit de Rijn. En dan uh, bij Nieuwegein uh, zuiveren we het voor. En dan komt het in twee grote buizen van 1,50 meter doorsnee. Oh, ja, dan dus, eh, komt het bij de oase, zeg maar, eh, bij de hoofdingang binnen. En dan eh, komt het na twee, drie maanden, zie je dan in de oranje kom En die is ook acht meter lager. Oh. He, dat is allemaal, op een natuurlijke manier gaat het door de duin heen. Het zakt eh, door watervalletjes en natuurlijk ja. verval. En dan is het volgens duinwater. Ja. Is dat water, die, die, die plekken in de waterleiding duinen... zijn die niet op een gegeven moment verzadigd dan? Ja, nou dat is een hele goede vraag weer. Want Capulaire de, werking? Ja, dat is, dat, <lacht> ja, zo werkt het wel eh, met, die, eh, met het water. Maar wat is er nu aan de hand? In de, na het broedseizoen he, vinden er allerlei werkzaamheden plaats in, in de duin. En nu zijn ook weer, is er ook weer een baggerbedrijf bezig. Ah. En het is niet zo'n hele grote baggerboten wat we in de, in de rivieren zien of uh, in de kanalen, Maar wel een klein baggerbedrijf. En die gaat al die 44 geulen... gaat in een laagje slip van 1 of 2 centimeter afschuiven. Afbaggeren, ja. zeg maar. En dat gaat dan in grote buizen met een heleboel zand. Want van die geulen moet het naar een uh, leegstaande kanaal worden gebracht. En uh, om, om de doorlaatbaarheid, de infiltratie... Ja. He, om water... het vuil weg te halen. Je ja. Ja. Ja. Ja. kan niet maar onbeperkt laten zuiveren nee. door die duin. Ja. En zo houden we onze duinen schoon...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 installatie. En dan ja. moet je er ook wat mee doen. natuurlijk. Ja, ja. ja precies. Ja. Het, is, het, is, het is echt een heel schoon industriegebied eigenlijk. Ja, ja. het is, ja, het is een ja. heel schoon industriegebied. Ja. Ja. Ja. Maar wel een industriegebied ja. Ja. eigenlijk. Wat ja. grappig. Gero, ja. we kunnen nog uren praten over de natuur. Ik vind het geweldig, maar we, we hebben nog een onderwerp voor het nieuws. Dus uh, we gaan het afronden. Heb je nog iets heel moois te melden op dit moment? Ja, ja er, er zijn nog een paar leuke excursies, hè, van, Ja, ik zie het. Uh, ja, die ja. bunkers, botten en bibberen. Dat ja, dat is, dat is in december dan. Ja. En uh, wat even kijken...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 dan kun je je aanmelden. Om tien uur bij de, bij de Oranjecom. Natuurlijk gratis, logisch. Want ik bedoel, wij zijn alleen maar blij dat mensen ons komen helpen. Ja. Dat is vanaf acht jaar. Vanaf nou, acht jaar waar. al. En in andere jaren was dat een groot succes. Daar kwamen vader moeders, open omens. Met hun kleinkinderen. Die krijgen daar allemaal handschoentjes aan. En, uh, en uitleg wat ze moeten uitleg, doen. Ja. En die vinden dat al geweldig. Ja, dat dat ze niet de verkeerde staat, bomen afknippen natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is volgende week. Uh, zaterdag om 10 uur.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 op de website moeten kijken, hè? want daar meld je je tegenwoordig aan, hè? op de website ja, ja. www.waternet.nl en dan slash awd nou, en dan ben ik benieuwd hoe, hoe, hoe mijn, mijn excursie, noem ik maar even heel opschepperig, van kop tot staart hè? daar ga ik alles vertellen alles over, ja. over het hert, want het is veel meer als alleen de bronstijd, veel meer als, als alleen gewijen zoeken met ja. een boswachter ja. Ja. het is, hij wordt geboren en, en, en uiteindelijk, wat eet hij, hoe eh?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 Ja. En bij VVV. Ja, VVV, vvv. ligt hij ook. En bij de pannenkoekenhuizen. Ja, ligt die, uh, ja. ja. En bij het pannenkoekenhuizen. Nou, Gerard, dus enorm doen. bedankt dat je er weer was. Ja. En, uh, voor deze natuurles, zeg maar. Graag Heel veel hè? succes de komende tijd. En we en spreken we hebben, je graag weer. We ja. hebben helaas geen uh, uh, calamiteit meegemaakt van jou. Dat je opgeroepen werd. Want het nou. was op zich wel interessant geweest om te horen wat. Maar nou, wie weet. Ja, nee, nee, hij, hij heeft zich stilgehouden. Hij heeft zich stilgehouden. Inderdaad. Oké. Okay. Ook bedankt hoor. Heel Bedankt en goed weekend.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 op één categorie die, uh, Dat heeft geen uh, verschil in uh, de optelling heen. Nee. Maar is, uh, zijn jullie tevreden over uh, het aantal stemmen dat ingeleverd is? Zeker.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 Ja, toen ging het wel heel hard. Dus het, uh, ja, maar dat is mooi, toch? Dus alle soorten we zaten, de, de stemming was uh, vier weken totaal, kon er gestemd worden. En uh, na twee weken hadden we een soort tussenstand uh, qua aantallen stemmen. En dat, dat lag al boven het aantal van vorig jaar in totaal. Dus, dus toen zat de stemming er al in? De stemming zat er goed in. En het is uh, eigenlijk tot aan de finishstreep uh, uh, ook in grote getallen door maar blijven over gaan. Over welke aantallen hebben we het ongeveer? Uh, nou, duizenden. Meer? Duizenden. Ja, ja. Ik weet dat we uh, halverwege zaten we zo uh, uh, rond de vierduizend stemmen. Dus dat is ja, dat is ik, goed, ik denk dat we ongeveer dubbele zitten. Dat is echt ongelooflijk. Nou. Oh, maar het is een beetje een schatting, want ik, ik ja, kan hier niet zien wat er digitaal allemaal gebeurd is de afgelopen twee weken. Dus jullie hebben een, een aantal drukke dagen voor de boeg? Met, ja, En met, uh, met wie doe je dat?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 Uh, nou, dat zijn een paar mensen. Dus, ja. Uh, ja, ik krijg een beetje hulp en uh, zetie, vullen, weet ik niet. Maar uh, we hebben maandagavond een, uh, een, uh, een telavond. Een overleg. En dan gaan we alles samenvoegen. En dan, dan krijgen wij in ieder geval een beetje beeld en dan gaan we het nog lekker geheim houden tot donderdag. Ja, natuurlijk. Heel goed. Er ja. Ja. zijn drie categorieën. Ja. Welke categorieën zijn dat? Uh, dat is wel leuk, want die haken aan op de... Uh, tenminste, de wethouder hebben het voorgelegd... van nou, we willen deze drie categorieën gaan nemen. En die was helemaal verheugd. Hij zegt, nou, dat zijn precies de thema's... waar we met de begroting ook uh, over hebben. En ik uh, pak even mijn speakbriefjes, voor ik het verkeerd zeg. aan Retail is natuurlijk de eerste groep. Uh, met uh, daarin uh, MMX, Chana's en Plazant.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 Maar ik moet zeggen, Dienstverlening Zorg is een leuke, leuke categorie geworden. En uh, daar worden ook echt flinke uh, stemmen vergaat. En, uh, Wie zijn daar de genomineerden? Met, daar hadden we de Beauty Beats Club. Dat is een uh, verzamelgebouw uh, of verzamelbedrijfje waar uh, zzp'ers die uh, beauty en wellness uh, aanbieden... Uh, samen in een, in een bedrijf in een pand zitten. Dat vonden wij een leuk concept. En uh, uh, dat is uiteraard ook aangedragen door, uh, door mensen uit Zandvoort. En uh, de jury heeft het overgenomen.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 en ja, dat, wat kan ik over zeggen? Dat zijn echt uh, toeristische uh, ja. ondernemingen. En ja, ja, in het dorp van Zandvoort eh, dan moet het eigenlijk ook een categorie zijn. Je moet van de het wij. daarvan hebben, ja. Ja, ik vind het uh, mooi. Het is en leuk en je krijgt daardoor ook weer uh, wat, uh, wat frisse uh, nieuwe namen in die selectie, zeg maar. Ja. Ten opzichte ja. van andere jaren. Dus, ja. En donderdagavond gaan we dat allemaal horen in het uh, Ja, het wordt uh, een uh, leuke avond uiteraard. Uh, vanaf half zijn alle ondernemers uit Zandvoort welkom. Uh,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 De, waarin uh, ondernemers kunnen pitchen. En, uh, dat betekent dat ze in, in 60 seconden hun product of dienst of niet mogen het, uh, verkopen aan, aan de zaal. Ja. Dus Moeten ze zich daarvoor aanmelden? of is het de nou, Die van... ronde hebben we al gehad. We hebben okay. inderdaad uh, oproepen gedaan. En dus, uh, we hebben de zes uh, geselecteerd uit alle oproepen. Uh, die uh, hun woordje mogen doen. 60 inderdaad. seconden. Zo. Pittig ja, hoor. Dat, dat is echt een pitch. Hè? Dan moet je Laat. echt in 60 seconden iets kunnen vertellen. Ja, dan over je. dan ja. moet je er alles ja. in proppen. Ja, dat is mooi. Dat is ja. flink oefenen hoor. Dan moet je flink oefenen, denk ik. Ja, ja. Ah, ik hoop dat de zes die er uiteindelijk uh, op het podium gaan staan straks. Cool. Dat ze dat ook uh, goed gaan volbrengen. Ah, mooi. Ik wens het beste ermee. Ja, leuk.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 ook media aanbod krijgen, zowel of via de app of via de, ja, de billboard. Ja, dat is hierdoor. het leukste natuurlijk. Ja. En uh, ja, de overal winnaar krijgt er nog een schepje bovenop. Dus, uh, nou, het vind wordt allemaal heel, heel spannend. spannend. Wie wordt de opvolger van IJzerhandels Antwoord? Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, We wij gaan ook. naar het nieuws. Jullie, ja, het nieuws Ja, en jullie is, heel veel succes met alle ja. voorbereidingen. Het gaat helemaal goed komen. We hebben de zin. Ja, een hele ja, fijne avond, donderdag. Bedankt. Ja, heel veel succes. En wij gaan met een beetje muziek eruit naar het nieuws van 11 uur.